Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De consumptie van vlees in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gestegen. Dat blijkt uit de onderzoek van de Wageningen Universiteit... in opdracht van Stichting Wakker Dier... In 2018 werd in Nederland 77,2 kilo vlees per persoon gegeten tegen 76,6 in 2017. Die cijfers staan haaks op die van marktonderzoeker Iri. Die stelde twee maanden geleden dat er juist minder vlees werd gekocht en dat vleesvervangers aan een opmars bezig zijn. Het verschil komt waarschijnlijk doordat Iri kassagegevens van supermarkten analyseren... De en de Wageningse onderzoekers ook naar de horeca keken waar veel vlees op de kaart staat. Vijf jihadisten die hun paspoort was afgepakt, krijgen die toch weer terug. Hun paspoort was ingenomen omdat ze zich in Syrië en Irak hadden aangesloten bij verboden strijdgroepen. Waarom ze de Nederlandse nationaliteit nu toch terugkrijgen is niet duidelijk. De mannen hebben ook nog de Marokkaanse nationaliteit. De Nederlandse tak van de reisorganisatie Thomas Cook, waaronder ook Nekkerman Reizen valt, schrapt voor morgen alle vertrekkende vluchten. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. Het bedrijf zegt dat het niet mogelijk is om de geboekte reizen te blijven uitvoeren. Klanten die nu op vakantie zijn hoeven zich volgens Thomas Cook geen zorgen te maken over de terugreis. Sari van Veenendaal is bij het FIFA Gala in Milaan uitgeroepen tot keepster van het jaar. De 29-jarige van Veenendaal werd in juli met het Nederlands elftal tweede op het WK in Frankrijk. En toen werd ze al uitgeroepen tot doelvrouw van het WK. En daarvoor pakte ze ook met Arsenal de Engelse landstitel. Virgil van Dijk greep naast de prijs voor wereldvoetballer van het jaar. Die ging naar Barcelona-speler Lionel Messi. Het weer verspreidt tot opklaringen met minimaal rond 12 graden. In het noordoosten kans op mist en in het westen ook ochtends kans op een bui. Smiddags overal neerslag. Tot een graad of 20, ook woensdag van tijd tot tijd regen. En dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.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 Como diga la luna siempre andamos positivo esa es la forma en que vivo activo que yeah. se jode que no entro lo mismo yo disfruto mientras llega yo di que, sí, que... Bijvoorbeeld bfmzantvoort.nl <laughs> When well, it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. get a smoke on Got a plan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 straight for my That I wish I could play